met het NOS-journaal. Het ministerie van de regel dat het stopt met de ontwikkeling van een automatiseringssysteem. Een woordvoerder reageert daarmee op een artikel in NRC Handelsblad. Daarin staat dat het ministerie het project niet verder zal ontwikkelen... omdat het inhoudelijk en financieel een fiasco zou zijn. Volgens het ministerie zijn onderdelen van het zogeheten ERP-systeem volgend jaar klaar voor gebruik. Het gaat dan bijvoorbeeld om automatisering rondom financiële zaken en materieel. Helemaal stoppen met het ERP-systeem kan volgens Defensie niet vanwege Europese regels. De Britse prins William is voor de tweede keer vader geworden. Zijn vrouw Kate Middleton beviel vanochtend in een ziekenhuis in Londen van een meisje. De naam van de baby is nog niet bekendgemaakt. In juli 2013 kreeg het stel al een zoon, George. De nieuwe baby is de vierde inrij van transopvolging. Het ministerie van Buitenlandse Zaken zoekt nog contact met 65 Nederlanders die mogelijk nog in Nepal zijn. Gisteren ging het nog om 150 mensen. Minister Koenders zijn toen al te verwachten dat het aantal snel zou dalen. Op het vliegveld van Rotterdam is vanochtend een vliegtuig met 77 Nederlanders vanuit Nepal aangekomen. Buitenlandse Zaken probeert op dit moment vooral mensen uit de Nepalese buitengebieden naar de hoofdstad Kathmandu te krijgen. Vanuit daar kunnen ze naar Nederland worden gevlogen. De politie heeft 32 honden in beslag genomen bij een bedrijf in de Zeeuwse plaats Groede. Het bedrijf verzorgt toertochten met huskies. Volgens de politie waren de honden zeer sterk vermagerd en zaten sommige dieren in een vieze ruimte met hondenpoep. De eigenaar was al meerdere keren gewaarschuwd.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 Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort staat file voorknopend Muidenberg, 7 kilometer. Dat komt door werkzaamheden. De weg is helemaal dicht. Omrijden kan via Almere over de A6 en de A27. Op de A10 Zuid richting Den Haag staat Fiede bij de Rij, 3 kilometer na een ongeluk. Drie rijstroken zijn dicht. A12 richting Den Haag tussen Zevenhuizen en Blijswijk 4. Ook daar is een ongeluk gebeurd. De linker rijstrook is dicht. En tot besluit de A44 naar Den Haag bij de afrit Noordwijkerhout 3. En dat komt door een ongeluk. Tot zover de verkeer. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Land. Leg je lekker uit en zie je zelf. In cirkel Zandvoort zit jij op de eerste rij. Kijk je ogen uit in onze bioscoop bij de allernieuwste films. In cirkel Zandvoort ben jij de artiest. Vermaak je in ons casino aan de bingo, roulette, poker en blackjack tafels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 Que quiero sentir tus labios besándome otra vez. Suave, besame, bésame. suave, besame otra vez. Suave. Yo quiero sentir tus labios. Suave. Een, een nieuwe aflevering van uh, Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag, we zijn begonnen met uh, Elvis Crespo. Zwavelmente. En ze uh, zitten luisteren, hè. je weet waarvoor we draaien. Goedemiddag uh, thuis en uh, goedemiddag Albert jan uh, Goedemiddag Maurice en uh, goedemiddag luisteraars. Ja, wederom drie uur live vanaf de tolweg 10A, de studio van uw lokale zender ZFM. En uh, welke stem mist u nu? Uh, die van Rob. Ja, dus Rob Harms. Rob, vanaf uh, je collega's vanaf, uh, van CFM wens je veel sterkte de komende tijd. Vandaar dat jij uh, mag invallen, Mo. Ja, ik voel me vereerd uh, dat hij het aan dat uh, is mij durft Het is wel te een laten. hele eer, hoor, dat je Rob mag vervangen. Ja, normaal gesproken vervang ik jou. Ja, dat, ja klopt. Ja. Meestal ben ik weg. Maar uh, nee, dus wij, wij, wij moeten het nou de komende drie uur met, met elkaar proberen vol te houden. En Mo. weet je wat het allerleukste is? Dus is eigenlijk letterlijk voor het eerst... Ja. Dat wij samen een uitzending doen. Ja, er worden ook foto's gemaakt vanmiddag, hè? Echt waar? Voor het album. Uh-oh. Uh -oh. <laughs> Kunnen ze zeggen van... Ze hebben toch één keer samen wat gepresenteerd? Ja. ja we hebben het wel eens met z'n drieën gedaan, weet ik me te herinneren. Dat was toen de vorige studio nog. Ja, met de vernieljaren. Ja, dat ook. Maar ook een keertje met Rob Harms erbij. Op zaterdag heb ik ook een keer bij gezeten toen met z'n drieën. Maar nog nooit eigenlijk echt met z'n tweeën. En helemaal deze uitzending niet, want... Dus... Nou, laten we de, de luisteraars gelijk maar even uit de, de, de droom helpen... en uh, zeggen ja. wat we de komende drie uur gaan doen. We ja, wat we het, gaan we doen? Hebben we hebben weer een overvol... <lacht> Ik ben ook benieuwd. <lacht> overvol programma. Uiteraard rond de klok van half vier de uitgebreide evenementenagenda... want het bruist weer in Zandvoort van de evenementen. Dus houdt u pen en papier bij de hand... want dan kunt u gelijk even meeschrijven voor even, een evenement... waarvan u zegt waar, waar u dan eventueel graag naartoe wil. Kunt u gelijk even meeschrijven, dat allemaal om half vier... Maar voordat ik verder ga, het uh, is uh, dus vandaag de open dag van de KNRM. Ja, dus als klopt. u nog uh, mee wil varen met de Annie Paulussen... dan zou ik, uh, zou ik als ik u was, je spoeden naar de, de loods... en uh, wellicht dat u dan nog de kans krijgt om een uh, vaartje te maken met de reddingsboot. Een onvergetelijke ervaring. Maar er was sowieso één uh, vereiste hm? dat uh, mensen mee konden varen op de boot vandaag... en dat was uh, goed weer. Nou, en dat hebben ze. Dat hebben ze. Verder wordt er uh, dit weekend volop geraced en wel historische uh, Zandvoort-trophy. Uh, echt oude raceauto's, Triumphs, uh, MG's... noemt u maar op Alfa Romeo's. Twee dagen uh, geweldig historisch evenement... op het circuitpark Zandvoort. Goed, gaan we door. Blijft het weer zo... of gaat het weer veranderen? Dat allemaal om half drie... Want Dan is het weer het weerbericht verzorgd door onze enige echte Zandvoortse weerman Lex van der Hoorn. Ik heb voor de zekerheid zijn 06 nummer vast opgeschreven, want je weet het bij Lex maar nooit. Nou, hè? Het zonnetje schijnt en uh, ik liep vanochtend even door de duinen met een paar uh, oppashonden van me. Ja. En het was best wel warm, dus de kans is wel aanwezig dat Lex op ook, de strand zit. Ook in de wind? In de wind. Want dan, meestal als het nog frisse wind is... Ja, dan die, komt Lex wel naar de studio. In de duimpannen, daar heb je... Nou, we, en zo dat dan. wordt spannend. Ja. Daarover meer rond de klok van half drie... met het weerbericht met Lex van der Hoorn. Half vijf uiteraard het dier van de week. En die luistert deze week naar de naam Clooney. En het gedicht van de week, uh, ja, maandags wordt dit programma altijd herhaald. Mm -hmm. Dus vandaag hebben we een serieus gedicht. En dat gaat over 4 mei. Want aanstaande maandag is het 4 mei. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We gaan om tien over half drie live schakelen met John Lemmons. Want die is voor ons uh, aanwezig tijdens de wedstrijd KHFC1 tegen Zandvoort 1. En daarover dus tien over half drie meer. Verder staat er op het programma van Zandvoort Veteranen 1... thuiswedstrijd tegen HBC Veteranen 2. Mm -hmm. Die wedstrijd moet nog beginnen, ja. maar de uitslag is al bekend. Oh, hoe doe je dat? Kom ik straks op terug. Mooi. Na, de, eind, de einduitslag wordt 4-1. Daar kom ik oh. later uh, op terug. Nou, ik ben benieuwd hoe ze dat doen. Is die verkocht? Uh, nou, iets, zoiets. <lacht> We hebben natuurlijk sport kort. We hebben Pit Report Formule 1. Uh, volgende week is het weer tijd voor de Formule 1. Maar dan zijn ze in Europa, de Bas, uh, in Barcelona. Uh, dat is volgende week op 10 mei. Verder hebben we natuurlijk een uh, uh, voorbeschouwing op de finale van de KNVB-beker. Morgen echt een, een, een, een cl El Clasico der lage landen. Pek tegen FC Groningen en dat in de Ach. Kuip in Rotterdam. Maar, maar <laughs> mooie je, combinatie. Maakt niet uit wie er bent. Ik weet fruit. voor wie jij bent. Uiteraard nog een update van de Volvo Ocean Race en Golf News En dat betreft natuurlijk Joost Luiten. En natuurlijk veel muziek. Genoeg reden dus om u de komende drie uur af te stemmen op uw lokale zender ZFM. En wat er verder nog ter tafel komt. Want er zit er net weer iemand naast bij. Dus er komt nog veel meer ter tafel. Dat uh, weet ik bijna wel zeker. Maar inderdaad zoals u zei, dat allemaal in de komende drie uur. Eerst mooie muziek. Dit is Maxi Priest met Wild World.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 Holiday. En, uh, ...waarschijnlijk zullen we ook nog veel uh, jaren 60 uh, gaan horen... ...als ik zo naar mijn uh, collega Albert-Jan uh, kijk. Die heeft ook weer een hele playlist uh, klaarstaan voor me. Ik ben benieuwd. Maar eerst uh, wat uh, Zandvoorts uh, nieuws in het uh, kort, geloof ik. Ja, afgelopen week, wat gebeurde er in Zandvoort en wat had onze aandacht? Allereerst Echt Poster volgt Lieselot de Jong op, raadslid en voorzitter... als interim van de oudere partij Zandvoort, Echt Poster zal de op een op, open gevallen plaats van fractievoorzitter... na het ontslag van de raadslid Lieselotte de Jong ingaan vullen. De Jong stapte op omdat zij het spuugzat was... om de aanvallen van de coalitie aan te moeten horen. Zij gaf aan dat er in de raad geen goed klimaat heerst... om tot constructief besturen te komen. Wie de opengevallen plaats in gaat nemen is nog niet bekend. Volgens Posters zijn er een aantal mogelijkheden... maar ook hebben een, uh, een leden aangegeven... om hier, hiervoor niet in aanmerking te willen komen... Zodra de naam bekend is, komt Poster ermee naar buiten. Bij strandpaviljoen Azuro op het Standvoortse Naturistenstrand... is donderdagavond een stapel pallets in brand gevlogen. Deze pallets lagen naast het paviljoen. De brandweer was aanwezig om het vuur te blussen. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio... heeft afval naast de pallets vlam gevat... waarna ook de pallets zijn gaan branden. Het pand zelf heeft niet in brand gestaan... en de nieuwe bungalows die waarschijnlijk daar komen te gaan staan... zijn ook niet, uh, nog niet gebouwd. Gelukkig voor de eigenaar loopt het met een sisser af, al dus de woordvoerder van de VRK tegen RTV NH. Hij stelt dat het nog niet duidelijk is of de brand is aangestoken. Het kan ook een weggegooide sigaret zijn geweest of smeulend afval. Brandweer redt konijn bij brand in Zandvoort. In een appartementencomplex aan de Zeestraat in Zandvoort is vrijdagavond brand ontstaan. Alle bewoners moesten hun huizen verlaten en de brandweer redde een konijn. Om even voor zeven werd de brand in de berging van het gebouw opgemerkt. Waarna de hulpdiensten werden gewaarschuwd. Ondertussen werd bij alle eh, bewoners hard aan op de deuren gebonkt. om iedereen uit zijn appartement te krijgen. In de berging van het appartementencomplex was een bankstel in de brand gevlogen. Hierbij kwam veel rook vrij die via het trappenhuis omhoog trok. De brandweer is bij aankomst direct begonnen met het blussen van de brand. Vier bewoners hadden rook ingeademd en zijn door de ambulancebroeders nagekeken. Na controle in de ambulance hoefde niemand mee naar het ziekenhuis. Brandweerlieden hebben uit een van de woningen nog een konijn kunnen redden. Door de brand kwamen veel woningen vol met rook te staan. Met een overdrukventilator is de rook grotendeels uit het co complex geblazen. Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend, maar Brandstichting wordt niet uitgesloten. Door de brand is er een fikse rookschade in het appartementencomplex ontstaan. De Zandsculpturenroute 2015 krijgt weer vorm. Op 4 mei krijgt de Zandsculpturenroute weer langzaam vorm. De start van de route is de bouw van het welkomstsculptuur op de rotonde aan de Laan ter hoogte van Nieuw Unicum. Deze sculptuur maakt uh, Maxime Gazendam en is op 8 mei klaar. En uh, gewijzigde uh, openingstijden van het gemeentehuis en de remise. Uh, en dat betreft 4 en 5 mei. Het gemeentehuis en de remise zijn gesloten op maandag 4 en dinsdag 5 mei. Tot zover. En heb ik nog een vraagje over die zandsculpturen? Ja. Mag dat? Ja, zeker. Want ik ben benieuwd tot wanneer ze blijven staan. Kerst. Want voor mijn gevoel Kerst. zijn ze net pas weg namelijk. Ja, ik hoef het niet eens na te kijken. Kerst. Kerst, oké. Okay. Nou, hou de kerstdagen maar aan. Nou, dan gaan we dat doen. Dan nou, luisteren naar uh, Jeroen van Koningsbrugge.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 Zie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 This is how the story met brick House En de had je Jeroen van Koningsbrugge. En daarvoor hebben we een, ja, de enige echte weerman, geloof ik. Hè? De Zandvoortse weerman, Lex van der Hoorn. Goedemiddag. Nou, de enige echte Zandvoortse hè? We, ja. we zijn er meer, hoor. Nee, voor, voor, voor ons ben je de enige echte. Ja. In ieder geval voor mij, Lex. Uh, Lex, niet in de studio, maar uh, op het strand. Thuis. Thuis. Oh. Ziek. Oh. Ziek. Ziek. Ah, goos. Ernstig? Ja. Nou, uh, spierpijn en darmproblemen. Uh, Hebba. Is een beetje, een beetje gek, ja. maar... Maar fijn dat er dan wel een... een klein beetje afstand tussen ons is. Uh, uh, maar mijn hersen zijn nog in orde, dus ik kon dan gewoon het weerbericht maken, hoor. Oh, super. Gelukkig maar. <laughs> ja. ja, ja. Nou, maar ik, ik had heel andere plannen vandaag. Ik wilde lekker gaan fietsen. Ja. Want het, uh, er, stond, er stond weinig wind. En uh, dat zag ik dus uh, gisteren en eergisteren gisteren al zag ik dat aankomen. Ik denk, nou, dat wordt uh, een lekker fietsdagje vandaag. Want het is toch nog een beetje frisjes voor het strand. Het is maximaal 13 graden geweest vandaag. En op dit moment is het uh, 12 graden. En er staat een, uh, een mate van noordelijke wind op het strand. En uh, in het binnenland staat heel weinig wind. Dus ik had gewoon het binnenland ingegaan om te lekker te fietsen. Maar dat feest ging dus niet door... Maar het is even goed, mooi weer hoor. Ik zit uh, af en toe even op mijn balkonnetje en uh, dat gaat allemaal goed. Uh, vanmiddag, je ziet, als je naar het zuiden kijkt, dan zie je nu uh, wat sluierbewolkingen in het zuiden hangen. En die neemt geleidelijk aan... Toe, neemt die toe in de loop uh, eind van de middag. En dan, uh, dan gaat het toch uh, bewolkt worden vanavond. En dan gaan we naar de morgen, naar morgen dan is het zondag. Dan is er uh, veel bewolking en dan is het regenachtig. Dus dat is ook een, een binnendag wordt dat. Maar later in de middag, dan gaat het weer opklaren en uh, de wind die is uh, tot krachtig zuidoost, draaiend naar zuidwest. En de maximumtemperatuur, komt morgen komt die niet hoger uit dan 15 graden. Maar dat is ook de normale temperatuur voor de tijd van het jaar. Dus dan is het uh, vrij normaal qua temperatuur. Alleen het valt dan wel wat tegen met, die, met het regenachtige weer. En dan maandag. Dan hebben we wolkenvelden. En in de middag gaat het opklaren... met een vrij krachtige afnemend tot zwakke zuidwestenwind. En de maximumtemperatuur die zit dan uh, rond de 14 graden. Dan gaan we naar bevrijdingsdag. Dat is uh, dinsdag 5 mei. Dan is het wisselend bewolkt met uh, buien. In, vooral in de middag. En dan kan er ook nog onweer voorkomen. Uh, later in de middag, dan gaat het uh, opklaren. Maar de wind, de wind, dat, die gaat de hoofdrol spelen op dinsdag. Die is uh, krachtig tot hard uit het zuidwesten. En uh, mogelijk op het strand stormachtig. Dus ook in Zandvoort kan een stormachtige wind voorkomen op dinsdag. En de maximum schrik niet. Die kan oplopen naar 19 graden. Oh. Dat is ook de reden. Ja, dat is ook de reden waarom het kan gaan onweren. Door die te grote temperatuurverschillen. Dus uh, dinsdag, ik weet niet of er nog tenten opgezet worden in Zandvoort. Maar hou rekening met, uh, met veel wind. En de verdere vooruitzichten is uh, wisselvallig en rond normale temperaturen, of ietsje lager. Maar echt koud, dat wordt het niet meer zoals afgelopen week. Toen ja. hebben we echt een uh, vrij frisse week gehad. Maar dat is da da afgelopen. Dat was hem, eh... Nou, nou, maar, ja. maar even, even voor de mensen die nog boodschappen moeten doen. Want uh, die moeten dat dan, ja. als, als ze dat dit weekend willen doen, moeten ze dat vandaag doen. Hè? Want vandaag blijft het droog. Ja, ja, nu blijft het droog. En morgen regen? En dan, dan, morgen, ja, dan is het uh, regenachtig. Nou, dan hebben we die honden pech die en dan, ik nu heb. En dan gaat het, dan gaat het later gaat het opklaren, maar dan zijn de winkels weer dicht. <laughs> <laughs> Oké, okay, nou, de luisteraars die nog moeten winkelen, doe het vandaag, want morgen wordt het wat regenachtig. Goed, ja. Lex, uh, je doet het nu voor de radio, maar je bent ook op andere kanalen te volgen, want jij gaat echt met je tijd mee, hè? Nou, kijk, ik was. Of je het nou het er toch over hebt. Ik was een van de eerste weeramateurs met een website. En uh, dat, uh, die website, dat is uh, www.meteopagina.nl. En dat was in uh, 1997 uh, heb ik die, uh, die website gemaakt. En ik was een van de eerste weeramateurs samen met Piet Paulusma toen. Kijk, kijk Piet Paulusma oh, ja. zegt mij, zeg mij niks, maar Lex van de Hoorn zegt mij van alles <lacht> natuurlijk. Ja, ja. <lacht> Maar je kan me ook vinden op Twitter en Facebook, onder Meteo Zandvoort en op TextTV TV in Zandvoort. Op de TV natuurlijk. En op de Cf CFM app, Kijk, daar kan je me ook op vinden. Dus het, is, het heeft geen zin meer om je te stolken, want je kan op alle andere social media ja, nee. je weerbericht ook volgen. Precies. Oké. Okay. Lex, ik wou, wens je nog een heel fijne weekend. Bedankt voor uh, het ja. weerbericht. En ik zou zeggen, ja. uh, tot volgende week. Oké, okay, tot volgende week. Tot volgende Ro week. Hoi, hoi. hoi, hoi. Natuurlijk en Golly uh, Parton. Islands in the stream. En van het weer uh, doorschakelen meteen naar uh, de voetbal heb ik zo het uh, Vlaam vermoeden. Want aan de telefoon hebben ja. we Sean Lemmens. Sean, goedemiddag. Goedemiddag. En hier zit de Island in de zon, want oh wat een mooi weer is het hier. En waar ben je precies? Bij Koninklijke AFC in Heemstede. Dus het is, is een derby, hè? kan je het bijna noemen. Uh, er staat voor Zandvoort niks meer op het spel. Uh, en dat blijkt ook, want na vijf minuten stond Koning AFC al met 1-0 voor. En Koning AFC heeft alles aan de overwinning, want dan worden ze periodekampioen. En dan gaan ze in de na-competitie, net zoals zij dat al doen, gaan zij in de na-competitie meedoen. Dus uh, voor Koning AFC hangt er veel meer vanaf dan voor Zandvoort, want Zandvoort kan niet meer stijgen, kan niet meer dalen. En, uh, en weet dat ze na competitie spelen een, uh, een wedstrijd die een beetje op en neer ging uh, nog geen gevaarlijke counters uh, konink was iets sterker en ja en toen werd het 1-0 voor de koninklijke AFC na vijf minuten oké okay, nog verrassingen in de opstellingen van Zandvoort nee totaal geen uh, verrassingen uh, als je alleen de kleding want de scheidsrechter zegt geel blauw en konink is wit blauw en die had vanochtend ons al heel vroeg gebeld dat de broekjes gewisseld moesten worden en de kousen gewisseld <lacht> moesten worden. Maar de man kent de regels van de KNVB niet, want dat was helemaal niet nodig. We hebben het gedaan, dus Zandvoort speelt nu in gele shirts, witte broeken en witte sokken. Nou, wil nooit die combinatie gespeeld, dus als je praat over iets bijzonders in het veld, <lacht> Dan is dat het wel. <lacht> nou, als, als dat het nieuws moet zijn, nou John... <lacht> ja, nee, dus uh, ik hoop dat, je, dat ik je straks nog wat meer kan vertellen. Prima. En, uh, Laat ik zo zeggen, er zit een leuke spanning op voor kolk maar voor Zandvoort zit er geen spanning in. Goed, John. Ongelooflijk veel. Hoeveel bezoekers weer uit Zandvoort, ik denk zo'n 25-30, uh, die meegereisd zijn uh, hier naar Heemstede om toch die wedstrijd nog te komen bekijken. Nou, dat, zijn, dat noem ik nou trouwe fans. Dat doen we zo, ja. <laughs> en hoeveel ME staat er? Uh, t -t Twee wagens, ja. <laughs> ja. <laughs> Oké, okay John. Zeg, bedankt voor deze update. Ja, of bedankt. Ja, 1-0 achterstand voor Zandvoort. We komen rond de klok van 10 over drie weer bij je terug. Oké, okay, ja. Tot dan. Oké. Okay. Hoi, hoi. Dank je Doei, doei.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 Wat was dat met Royals en de Force 7475 van de Canelis. Canelis, hoe verschrik ik de tijd, over jan Canels. Canels, dankjewel. Oké. Okay. Ik ben niet zo goed... Uh... Ja, die plaat die draait erop niet vaak, hoor. Nee, ik ook. Ik nee. zeg maar nooit. <laughs> dus jo, vandaar. Je, je mag het vaker gaan doen, hoor. Ja, gelukkig. Wat een wassel heb ik weer. Goed, aangeschoven Ton, Arias. Goedemiddag. Goedemiddag. Dan is er weer wat aan de hand als jij er bent. Ja, we hebben weer wat leuks verzonnen natuurlijk. En uh, waar hebben we het dan over? Nou, we hebben het weer over muziek uh, bij uh, Thalassa en uh, in Café Chuttertje. Niemand wist dat te vinden, dus nee. we hebben de poster aangepast. Ja, was, dat, je, je, zit je mijn vragenlijstje een beetje uh, aan ja. kom ik. Ja, het ja is een beetje. Ik, ik was gewend... Uh, ik, de, de, jazz welke, aan, de, zee. jazz ja. aan zee. Jazz aan ja. zee. En het is nu Jazz en Meer bij Talassa Vers aan zee. Doet mij totdat het rijmt. Ja, dan dan ook, ook, uh, daar is over nagedacht. Daar is zwaar over ja. nagedacht. Ja. Ja, maar is er dan ook een link naar de Duitsers toe Jazz aan Meer? Nou, wie weet. Jazz en <laughs> Meer. Am Meer? Am Meer. Maar goed, nee, wat, wat, wat, waarom, wat, wat is de oorzaak dat je je poster hebt aangepast? Nou, het er zijn uh, ervaringen. Uh, nou, klachten is misschien wat overdreven. Maar ja, ja. dat is wel leuk vertellen suggesties, natuurlijk. Suggesties moet je dan zeggen. Het uh, is and C En dan was het niet duidelijk dat het bij Talazza was. Maar op de hele poster, overal kan je punt 1 de kleuren. En dan Talazza staat er gewoon onderaan. En Café Juttetje is gevestigd ja. in een goed is dan voor de week. als mensen grote letters willen lezen, het staat er nu op. Yes, <coughs> en meer, bijtalsa. Palassa, vers aan zee. Vers aan zee, dat is uh, bijzaak, hè? want dat is uh, wat je er kunt eten. Ja, ook uit deze. Ook voor die mensen die dan weten dat het is, dan kan je ze ja, ook nog eten. Daarom. Het is een strandtent. En we hebben de titel aangepast. We doen het nu op zondagmiddag van 4 tot 7. Dan kan je na die tijd gewoon ontspannen. Ja. Je, da je dansje afmaken en aan tafel gaan. Nou, beter is er niet. Ja, nou even, even terug naar het vorige evenement. Het was een geweldig evenement. Hè? Het uh, Jazz Connection. Ja. Dat is de inspiratiebron geweest. Om dit dat zo te doen Het moet uh, blijkbaar dansbaar zijn. Dan heb je een volle bak. Nou. Dus het is een beetje ernstig zoeken naar muziek die daarbij past. Nou, en dan zo'n Europese topper als Martijn Schok... Ja. Dan heb je wel een schot, een schot in de roos. Dan hebben we het over zondag 17 mei, 4 uur, Martijn Schok. En wat voor muziek kan men dan verwachten? Nou, hij is een, een boekie woekie specialist En dan heeft hij zo'n hele gezellige saxofonist bij zich. Rinus Groeneveld. Die doet alles uh, wat je niet van een saxofonist <lacht> <Zaxofonist> verwacht. <lacht> Buiten dat hij op zijn saxofoon <lacht> blaast, Maar dat, dat is gewoon een toppertje. En hij heeft een hele aardige vriendin, Greta. En die staat niet in het programma. Maar ik denk dat ze meekomt. En als ze per ongeluk dit berichtje hoort. Ik heb bloemen voor je. <lacht> dat betekent dat je ze vorige keer vergeten bent waarschijnlijk. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Stiekem hoopt hij dat ze ook nog wat gaat doen. Dus. Nee, ik heb uh, altijd. Uh, als er een zangeres is, is. Bloemen bij me. Ja? ja, die is er nu niet. Dus ja. <lacht> ik denk. Ik hoop maar dat ze meekomt. Nou, dan ben je bosbloemen bloemen tenminste weer kwijt. Goed, Martijn Schok. Zondag 17 mei vanaf 4 uur tot 7 uur. Jazz en het meer. Het is uh, geweldig. En ik weet nu al dat er weer uh, Lindy Hop dansers komen. Dus die zijn in stijl. En dan is het weer uh, aardig aanzien. En druk. Dus als mensen lekker uh, van 4 tot 7 genoten hebben van Martijn Schok. Boogie woogie. Uh, en kunnen ze daarna kunnen ze natuurlijk uh, een hapje gaan eten bij de ja. Reserveren gewenst neem ik aan. Ja, want altijd, het wordt steeds mooier weer. Dus het wordt ook steeds druk. Het drukker. is het ook steeds druk. <laughs> Goed. Uh, jazz en meer. Goed, zondag 17 mei 4 uur, had ik al gezegd. Als je dan wil blijven eten, reserveren is, een, uh, is, is een, geen must, maar wel verstandig. Want ja, is uh, er is verstandig. altijd druk op de zondagmiddag heb, op het stel. Heb een goede plek ook, hè? Zeker, met mooi weer. Uh, goed, Café Juttetje, Thalassa, die link heb je ook uh, duidelijk uitgelegd. Ga je de hele zomer door met jazz en meer? Ik ga de hele zomer door met meer en jazz. Ja, en dat is dus... <laughs> En dat, de jazzmiddagen vinden altijd me meestal plaats in welk weekend? Meestal het tweede weekend van de maand. Tenzij uh, je speciaal weer. Iets speciaal iets speciaal hele, verzint, hele wat dan weer s'avonds om 8 uur begint. Maar goed, het, is, het staat tegenwoordig ook op Facebook en uh, in de nieuwsbrief van uh, Talassa. Dus uh, overal is dat uh, terug te vinden. Even... Maar de planning is het tweede weekend van de maand. Wij, wij van de CfM uh, met de evenementenagenda werken wij altijd met uh, de VVV uh, evenementenkalender. Is het misschien ook een tip om het daarop te zetten? Ik ben gisteren bij de VVV geweest. Ik wil me nergens mee bemoeien hoor. Maar... <laughs> maar die doen eigenlijk begeleiden van evenementen die buiten plaatsvinden. En dit valt in de categorie binnen. Dus begeleidt VVV dat niet. Nou, Het voordeel is dat, dat wij elkaar met zekere regelmatig zien. Ja. Ja, dat, dat je hier dan de moeite neemt om bij ons aan te schuiven. Goed, zondag 17 mei 4 tot 7 Martijn Schok boogie woogie. Helemaal. Voordat we weer naar de muziek gaan nog even. Uh, ik zag ook een poster hangen met uh, buitenactiviteiten. Uh, ja. Er komen uh, vijftal uh, heb ik begrepen. Vijf, uh, vijftal evenementen komen eraan deze zomer. En uh, ja, de, de eerste vindt dan plaats op uh, 11 juli. Dat is Dancing in the Street. Dat is uh, door de Haltestraat, Dorpsplein, Kerkplein, uh, Gasthuisplein. Ja. En dan uh, hebben we... 8, 8 augustus, ja, ik maak ze nu even. Nee, mensen moeten gewoon Ja, en ga je gang. 8 augustus hebben we Jess. O, dat is. Jess behind the beach. Mensen thuis hebben pen en papier altijd bij de een, hand. En Albert-Jan ook, dus dat scheelt. Ja. Eén podium op het Raadhuisplein. Eén groot podium, oké. Okay. En dan hebben ook. we 15 augustus... hebben we een Amsterdamse dag. Dus dan is er weer door dezelfde straten heen... is er Amsterdamse muziek te beluisteren. 29 augustus, die moet u noteren. Historische Grand Prix. Begeleid met muziek. Welke muziek... zal ik daarna? Nou... Ja, dat, dat wil ik niet weten, want dan kom je niet eens verkeerd. Ja, Laten. daarom. En dan, en dan, dan een... hebben we de laatste op 19 september. Ja. Dat is het Bierfeest. En die kan ik wel vertellen. Komt dat jezelfde. zijn de, de Rozentaler. De, de Rozentaler, die waren vorig jaar... Waar ik bent. Die, die waren het niet vorig jaar, die niet, waren het jaar. Ja, daarvoor. Top. Dus dat is een orkest van zo'n man of twintig. Dus dat voor de klopper. jongen, uh, Goed. Uh, is dat ook... Op, dat is op, die maar data wat, kun je... We komen teruglezen. hierop terug. Ja, maar die data kan je ook teruglezen op een bepaalde website. Uh, Facebook. Uh, op Facebook staat hij. Van, en hij komt uh, volgende week op grote posters in het Nou, ik heb al een paar kleine posters heb ik al gezien. Ga je ook weer posters maken voor uh, Jazz Behind the Beach? Ja. Dat is geen hint hoor, maar ik bedoel, ik kan me nog herinneren een paar jaar terug dat je zo'n hele grote hangen in uh, je voormalig ja, café. Ja, uh, zoveel uh, geld heb ik niet. Nou. <lacht> nou, dan moeten we dat buiten de uitzending om maar er even ja. over hebben. Dan maar, kan ik even wat sponsors vragen. Ja, nou, dat... Uh... <t> <lacht> Sponsor bij AJ Fox? Nee. Nou. Goed, nee, want hij heeft een hele mooie grote post ja. Dus ik heb, heb nog zo'n klein A4'tje gelijst op een ja. studeerkamer. Hang maar ik maar. wil nog wel wat uithalen tegen die tijd. Nou, dan dus spreken we elkaar sowieso. Ja. Voor die tijd zien we elkaar natuurlijk vaker. Ja, sowieso. Jazz en meer, betekent ook jazz meer. Dus meer in de studio aanwezig. Ton, zijn we iets vergeten? Nou, op alleen... Uh, ik ben er zelf, de 17e, dus ik hoop iedereen te zien. Oké, okay. goed. En uh, mag ik jou ook uitnodigen? Jij mag mij uitnodigen, 17 mei, want dan zit ik in Spanje. Oh, dat is moeilijk. Je <laughs> moet er af en toe ook even tussenuit, hoor. Nou, in ieder geval uh, vo voldoende te doen weer. Ja, helemaal. En uh, Martijn Schok, he, de, de Boogie Woogie Virtuos, kan ik wel hij zeggen. Is, volgens mij is hij nu te beluisteren op CFM. Ja, klopt. Hij heeft in uh, 2008 bij de International Boogie Woogie Festival in uh, Nederland... heeft hij de opening uh, gespeeld. En tot aan het nieuws gaan we daarnaar luisteren... en dan zijn we terug weer met de tweede uur van Zandvoort op zaterdag.